Wat ik zeggen wil. Heb je een hekel aan vrouwen aan boord? Je vindt ze overal schippen. Waarom dus niet aan boord van een schip? Ten slotte is ze mijn eigen vrouw, is het niet? We gaan varen, schipper. Je gaf me geen antwoord, stuurman. Ze is je eigen vrouw, schipper. Hou er goed rekening mee. ...we voeren naar zee. Het schip Zegenbede met kapitein Lundstroom... ...met zijn vrouw Cora... ...met meester Casca, de eerste machinist... ...met een niet geheel voltallige bemanning... ...en met mij, Cornel Stuurman. Meester Casca en ik aten in de kapiteinskajuit... ...met de schipper en met Cora, zijn vrouw. Als je er nog wat jus hebt, stuur... ...de kok was schuld vandaag, meester... U nog zien, mevrouw Lindstrom. Dank u. Jij, Victor? Merci. Ik vind dat we een snertkok hebben. <laughs> ja. Hij is zenuwachtig, omdat er een vrouw aan boord is. Dan had hij weg moeten blijven. Wat hebben we een zenuwachtige kok? Ben jij zenuwachtig, meester? Oh, oh ik niet, hoor. Ik ben veel te blij dat we weer eens in volle zee zitten. Wat is de positie, Stuurman. We hebben Kaap Hatteras dwars. Volle zee. Tot de vuurtoren van Great Tobacco, meester. Dan volgen we de kust weer. Ja, ik heb een hekel aan kusten. Geef mij de zee maar. Volle zee, met lange deining. En orkanen? Deug je niet over orkanen, Cora. Je zou een raar gezicht trekken wanneer we in Verzijf mochten raken. Ik heb in een orkaan eens iemand zo erg zien overgeven dat zijn slokdarm naar buiten wipte. Wat zou jij het benauwd hebben, Cora? Wat jij stuurman? Orkanen zijn zeldzaamheden in deze tijd van het jaar. Eh, mevrouw moet zich maar niet ongerust maken hoor. Neem dat van een vette machinist aan. Kunnen we een orkaan uit de weg gaan? Dat is altijd te proberen. Jij ziet niet graag een vrouw overgeven. Is het wel stuurman? Vooral niet een vrouw als mijn Cora. Je bent moe, Victor. Verlang jij maar niet te veel naar orkanen. Er was vanmiddag ruzie onder de Chinese stokers. Moest er met een schroefsleutel bij de pas komen. Daar wist ik niks van, meester. Nee, ik zei het tegen de stuurman. Dus stel ik niet meer mee. U was ziek. En niemand mocht u storen. Ik wil voortaan ingericht worden, meneer Kaska. Er gaat wat om dit schip om, wat me niet bevalt. Luister goed, stuurman. Als jij en Kaska mijn loer willen draaien... Niemand wil je loer draaien. Oké. Okay. Pas goed op, stuurman. Ik ga naar Kooi. Kom, Kooi. Casca. Ja, hè? Kapitein Victor Lundstrom drinkt. Zuipt Tegen de klippen op. Wist je dat? Ik wist het. Wist je ook dat hij zijn vrouw was Frans? Ik hoor daar kermen. Ik weet zeker dat dit schip een doodkist is, Waanzin. Nee. Het is een goed schip, zonder kuren. Het maakt de mensen een stuk ouder. Er is iets dat me helemaal niet bevalt. Misschien zijn het de haaien. Nee, nee, het zijn de matrozen stuur. De matrozen? Tuurlijk. Ze lopen op hun tenen en ik heb ze nog niet horen zingen. Ze zijn ergens bang voor, maar waarvoor, weet ik niet. Ze weten het zelf ook niet. Je krijgt me niet aan het schrikken, meester. Een zegenbeed is een goed schip. En een dronken kapitein kan er niks aan veranderen. Hadden jullie ruzie? Waarom? Nou, op de stookplaat hoorden ze tieren en vloeken. Waar ging het om? Om de koers. Het radiostation van Yuma meldde een naderende orkaan... en ik verlegde de koers om niet in de staart te komen. Op eigen houtje? Ja. Een lag dronken is een kooi. Later kwam je achter en schold me stijf. Misschien hadden ze een vrouw aan lijf willen zien overgeven. Uh, stuurman, uh -huh. ik was in de ruime vandaag. Iets is niet in orde. Dat wel, maar... Uh, de gassen van het bilswater maakten me misselijk en... is een slecht voorteken. Jij bent een oud wijf, meester. <laughs> het schip Zegebeten deed zijn best... Voorbij de vuurtoren van Greta Baco zetten we koers naar San Salvador. En toen de blauwe toren van Burkvok in het zicht kwam... ...deinde de grijze zee nog steeds zonder rimpels. Langs het schip zwommen haaien en in de verte speelden dolfijnen. Ik stond op de brug en naast me kapitein Victor Lundstroom. Hoe ligt de koers, stuurman? Op Kap Maïsie. Had u nog ergens binnen willen lopen? Ik dacht aan Kingston. Maar we hebben daar geen tijd voor. Ik zal de post aan een loodsboot afgeven. Ben je getrouwd, stuurman? Hoezo? Ik vroeg maar zo. Ik bedoel... schrijf je brieven. Soms. Aan een vrouw? Ja. Aan een vrouw. In New York. Aardig. Ik ken uw smaak niet. Maar je kent Cora. Dan bewonder ik uw smaak. We gaan recht door de Caraïbese Zee, stuurman. De normale route. Het kan er lelijk te keel gaan, is het niet? Soms wel. Er zijn er veel kwallen, stuurman. Kwallen? Ik heb een afschuwelijke hekel aan kwallen. Ik haat ze. Zij net grote blauwe zwammen. En in de nacht glimmen ze van. Fosfor. Kwallen. Ik haat ze. Stierman, Yes, sir. Je vindt me ploord. Is het niet? Omdat ik dronken in koor lig. En het af en toe met mijn vrouw aan de stok heb. Is het niet, Stuurman? U bent kapitein. En ik bestuurman. Ik geloof dat het er verder weinig toe doet, schipper. Misschien heb je gelijk. Zie je de zee, stuurman? <laughs> Daar komen vandaag of morgen allemaal in terecht. Onder de golven. Ze zeggen dat je er niet veel van merkt. Je hoort alleen een paar kerkorgels spelen. Maar ik hou niet van orgelmuziek heb je altijd met de kwallen te maken, stuurman. Die vervloekte kwallen. Ik moet steeds aan die kwallen denken, stuur. Ik kan er niet van slaven. Begrijp je? Ik kan er niet van slaven. Ik kan ze niet pakken, die kwallen. Ze te glad en ze glijden door je vingers heen. Als je in zo'n school kwallen terechtkomt, zullen ze je met een slijm Heel langzaam, stuurman. Je kunt er niks tegen doen. Ze hebben geen beenderen en geen bloed. Het is slijm en draden. Draden en slijm. Het is nog veel erger dan drijfzand. Want het duurt langer. Zeg nou eens wat, stuurman. Waarom kijk je me zo aan? Het is een behoorlijk schip, schipper. Deze reis komt er geen kwallen aan te passen. Kapitein Victor Lundström ging van de brug af en ik bleef alleen. Ik dacht aan de vrouw in New York en voelde me onrustig. Ik gaf instructies aan de roerganger en wilde naar midscheeps gaan... om een kop koffie in het kombuis te gaan drinken. Maar halverwege stond ik plotseling recht tegenover Cora Lundstroom. Ik had je even willen spreken, stuurman. Over het menu... Over de kapitein. Waar hebben jullie over gesproken op de brug? Hij is ziek. En ik ben hier aan boord om op hem te passen. Dat is uw zaak. En het is mijn zaak om deze schuit naar Panama te brengen. Zonder ongelukken. Wat uw man betreft. Hij vertelde me dat hij bang is voor de blauwe kwallen van de Caraïbische zee. Meer niet. En mijn man is geen held. Wie je wel? Ik ben slecht op de hoogte van Helden. Kan ik u verder nog helpen? Ik wil je iets laten zien, stuurman. Iets laten zien? Hier? Als het kon, in je hut. Zoals u wilt. Het is maar een kleine hut, mevrouw. Het ruikt in haar goede tabak, stuurman. U wilde me iets laten zien, dacht ik. Bang, stuurman. Bang, waarvoor? Voor de vrouw aan boord. Wat wilde u me laten zien? Een foto. Deze. Dat... Ja. Dat is toch... Ja, Victor Lundstrom, toen hij wat jonger was. Aardig? Jawel. Ik was op hem verliefd. Hij bracht me eerst in de hemel en een paar jaar later in de hel. Zo ver is dat eigenlijk niet van elkaar. Hij is veel veranderd. Te veel. Wat is er met hem gebeurd? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij van een jonge kerel veranderde... in een oude vette man wiens adem naar drank ruikt... en die zijn ziel verkocht. Misschien kwam het door zijn zwakke karakter... Ging door zijn drankzucht. Ik weet het niet. Uh, wilt u iets drinken? Nee. Bang? Ik ben met de drank trouw, stuurman. Maar wat je begonnen bent, moet je afmaken. Ik, ik, er kunnen veel erger dingen gebeuren dan ruzies. Daarom ben ik aan boord. Ik moet op hem passen. Ik mag hem niet uit het oog verliezen. Heeft u hulp nodig? Misschien, maar ik... Ik weet niet waarvoor. Ik... Ik hoop niet dat ik je lastig val, Stuurman. Maar het is goed om er eens met iemand over te kunnen praten. Bij de meeste mensen maak ik me belachelijk. Hij haat je, Stuurman. Wie? Kapitein Victor Lundstrouw? Hij haat je... Daarom kwam ik je waarschuwen. Waarom? Omdat je sterk bent. Hij is bang voor je. Victor haat alles dat hem bang weet te maken. Ook jou. En de blauwe kwallen van de Caribische Zee. De kwallen. Ik weet het. Hij kwam met zwemmen in een hele school terecht. Hij was waanzinnig van angst en ik heb hem nog nooit zoveel zien drinken als juist in die tijd. Ja. Victor is bang voor kwallen. Ik zou u missen. Hij slaapt. Dus? Zou je de radio willen aanzetten? Als ik je daar een plezier mee doe. Victor heeft onze radio kapot geslagen. Waarom? Omdat ik er graag naar luisterde. Wil je dansen, stuurman? Wilt u dansen? Ja. In deze kleine hut. Met jou. Ik wist dat dit zou komen, stuurman. Ik wist het al toen ik je aan boord zag, komen. Je gooit je koffers op dekken en in je ogen zag ik de zon, de sterren de rust van water. Waarom blijf je er staan? Bang voor een kort geluk. Zoveel gelukkige uren zal het leven niet voor ons over hebben. Waarom dans je niet? We zijn op een schip. Er is een bemanning, er is een kapitein en er is een stuurman. Het schip moet naar Panama, mevrouw. Zonder ongelukken. Zonder averijen. Waarom doe je dat? Ik heb de foto gezien. Het spijt. Voor kapitein Winstrom. Voor u. Meer niet. We voeren verder en het schip Zegenbede deed zijn best. De wijde hemel boven de Caribische zee bleef strak en zonnig.